Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. Er is dit jaar al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Halverwege december stond de teller al op 48.000 kilo. In heel 2017 was dat ruim 40.000 kilo vuurwerk. Het OM en de politie treden harder op tegen illegaal vuurwerk. Mensen die vorig jaar in de fout gingen... kregen in september per brief nog een waarschuwing van de politie... dat ze het niet nog een keer moesten doen. En ook de handel in illegaal vuurwerk via internet is harder aangepakt.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 In Frankrijk zijn voor de zesde zaterdag op rij... zogenoemde gele hesjes de straat opgegaan... om aandacht te vragen voor sociale ongelijkheid... en de hoge kosten van levensonderhoud. Er waren minder demonstranten dan vorige week. In Parijs werden 109 mensen opgepakt. Ook maakte de politie een eind aan een kleine betoging... bij het presidentieel paleis... met behulp van waterkanon, traangas en wapenstok. Real Madrid heeft voor de derde keer op rij... de wereldtitel voor voetbalclubs veroverd. In de finale versloeg de Spaanse club Al Ain uit het gastland de verenigde Arabische Emiraten met 4-1. Een van de doelpunten werd gemaakt door Luca Modric, de wereldvoetballer van het jaar. Hij schoot van 20 meter afstand raak. Het weer vanavond en vannacht grotendeels droog en bewolkt, minimaal rond 6 graden. Morgen eerst grijs en later regen. Bij een matige westenwind wordt het 7 tot 10 graden. Maandag en de dagen daarna vrijwel droog en wat frisser. Dit was het NOS Journaal.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 Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De Euro Breakdown. Natuurlijk de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Ah, heerlijk jongens. Het is 4 over 8 en dat betekent maar één ding. We zijn er weer, nummer 2, deze dit uur. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lekker hoor. Elke keer weer mooie dingen. Jongens, we hebben een heel mooi uur voor jullie klaarstaan. We gaan natuurlijk onder andere verder waar we net gebleven zijn. We gaan de laatste twintig nummers uh, gaan we aan jullie voorstellen straks. Um, we hebben om half negen natuurlijk, je, uh, ik wou zeggen, je moet het maar weten, maar we hebben te weinig mensen daarvoor. Mocht je luisteren, en ik weet dat de mensen luisteren, Kom nu linea recta naar de studio toe. Als jij denkt dat je Patrick kan verslaan in Je moet het maar weten. Ja, kom Thomas. Kom. <lacht> dat geldt natuurlijk niet alleen voor Thomas. Als jij nu luistert, ik daag je uit. Kom naar de tolweg 10A en ga mij eens laten zien hoe slim jij wel niet bent. Voor de rest hebben we natuurlijk om half negen onze eigen MC vooraf klaarstaan. Die ons weer even, even kort even 30 seconden verwelkomt. We hebben nog genoeg nieuws voor jullie klaarstaan. Maar we gaan dit uur gaan we beginnen met de gebruikelijke tips. Uh, die wij uh, ja, eigenlijk iedere week voor jullie uitzoeken. En uh, Patrick die heeft een tip. En die heeft ja. alles in de breakdown gedaan. Maar dit is een remix. Patrick, ja, hoe zeker. ben jij hierop gekomen? Uh, nou ja, eigenlijk. Ik was vergeten om uh, een tip te zoeken. Bijna. Zeg nou gewoon dat je wekenlang aan het zoeken bent geweest. En dat je ja, nee. deze naar boven hebt gebracht. Ik ben gewoon beetje... eerlijk en oprecht. Ach, ach, ach. Ach, zou je ook moeten doen nee? Het is ook wel een dromen, maar ja. het is ook een beetje hè, gelijk. Uh, Naam gaat nummer Martin Garrix, de Nicky Romero remix Dreamer. I'm a dreamer. Don't tell me not to dream. I got freedom. And that's everything to me. It don't matter. What well, I've got to wake go. I've find shelter A million miles from home. It ain't easy to get go. Hard. Keep shining in the dark when you wanna fall apart But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream I'm a believer As long as I got something to believe in As long as I got something to believe in To leave me as long as I got something to believe, as long as I got something to believe me, as long as I got something to believe me. And finally, I got something to say. Niet veel, Patrick, maar tips kun je wel uitkiezen. Wel lekker is hier, hè? Ja, de Martin Garrix. En Nia, Nicky Romero, die er een remix van heeft gemaakt. De Dreamer. En die remix, joh. Oh. Ik vind hem beter dan een origineel. Ja. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, en voordat we naar mijn tip toe gaan. Uh, heerlijk. Dat was dan de eerste tip. Ja, het, het zal jullie ook wel op zijn gevallen uh, dat we uh, uh, twee stemmen missen. Ja. Want, ja, ze zijn er niet. Ze zijn er niet. Ze, ze zijn er niet. Gewoon weg. Even, ja. Even. ja, maar dit zijn wel de avonden waarvan we het moeten hebben natuurlijk. De rust, zo goed als wij op elkaar het, zijn ingespeeld. Het gaat zo makkelijk. Dynamisch duo, Heerlijk erg zeg. Alsof dit zo moet zijn. Ja, ja, ja. ja. Ochtendshow. Heerlijk, ja. Ja, ja. Ik zie het al, ik zie het al wel, ja. 538, uh, ochtendshow. Uh, BMB. Ja. BVB. BVB van Buringen. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, oh mijn god, wat een partij onzin. Dromen, we mogen blijven dromen. Ja, dat zeker. Ja, dromen ja misschien altijd. hè? Misschien, je weet het nooit. Ja, je gaat het meemaken. Hey, het. Wij gaan in de tussentijd gaan we doen, want ik heb uh, gekozen voor uh, ja, uh, de DJ eigenlijk die, we dit jaar, die, die, die ons dit jaar ontnomen is. Uh, uh, al dan niet toch een beetje zichzelf. Dus maar uh, deze al niet te min vind ik toch wel dat we nog even een extra plaatje van hem moeten draaien, want deze man mag nooit vergeten worden. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Avicii met The Nights.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 He said one day. He said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day, my father, he told me, Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, When you get older, you're wild. I will live for younger days. Think of me forever, you're afraid. He said, Ik heb gewoon echt kippenvel. Avicii en The Nights. Ja, dit is gewoon een plaat die blijft kippenvel geven. En vooral de tekst, weet je, Live a Life, You Will Remember. En uh, dat is, uh, ja, dat heeft hij zeker, denk ik zeker wel gedaan, goed en slecht. Um, we hebben uh, natuurlijk nog ook even wat nieuws voor jullie. Want, um, ja, Davina Michelle uh, is uh, bekend geworden uh, van een nummer dat zij gecoverd hebben van Pink. En. Zij staat nu in het voorprogramma van Pink. Vrijdagavond heeft Twan Huys via RTL Late Night bekendgemaakt... dat Davina Michelle op 11 augustus in het voorprogramma van Pink staat. De show zal plaatsvinden op het Malieveld in Den Haag. En Davina Michelle was vrijdagavond de gast bij RTL Late Night... met Twan Huys vanwege haar record in de top 40. Vanmiddag werd bekend dat zij voor de achtste week op nummer 1 staat... in de hitlijst met de track Duurt Te Lang... En uh, ik weet niet of jullie hem uh, wel eens hebben gehoord. Maar even, misschien even handig om daar even een klein stukje even van even te laten horen. Want dat is toch ook een beukplaat. Dat is echt een beukplaat. Want uh, even, ja, even, Even terug even natuurlijk uh, in ieder geval uh, naar het stukje van, uh, van Machine... Uh, ik kom er niet meer uit, jongen. Lekker bezig, Mike. Slutti. Davina Michelle. Hè? Davina Michelle. Ik krijg gewoon een rol hier, man. <laughs> echt. Geweldig. We laten even een stukje even horen van uh, Davina uh, Michelle. Met uh, haar uh, plaat duurte Lang. Die zo al acht weken hier in Nederland op nummer 1 staat. is dus even een voorbeeldje hiervan.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 En daarna slaan de deuren weer een breekt en breken weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog een poosje was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is er morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde lied in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een bedriet. Ja, iets langer dan een stukje, maar het is zo lekker. Deze plaat ja. duurt niet te lang. Nee, zeker niet. Het kan niet lang genoeg duren. Het duurt niet te lang. Nee, zeker niet. Ja, zoals we dus net al zeiden... acht weken op nummer één. En dat is dus al heel erg lang geleden... dat een zangerest dus op nummer één heeft gestaan. En zo lang... Een Nederlandse zangeres kunnen we dan al stellen. Um, vorig jaar heeft Davina Michelle een uh, cover van het nummer What About Us uh, van, uh, van Pink gedaan. Uh, de originele zanger van, uh, zangeres van het nummer reageerde hier dus zo positief op. Die heeft dus gezegd, dit is dus beter dan ik ooit zal klinken. Reageerde zij op de versie van uh, Davina Michelle met Duurt Te Lang. Lekkere plaat. Ja, daar kan ik niks, niks slechts over zeggen. Ik ben benieuwd wat zij nog meer gaat doen. Uh, ik denk dat er uh, heel veel gaat gebeuren. Dit uh, is voor haar, denk ik, uh, het begin. Ik, ik denk dat je beter zo ontdekt kan worden. En het klinkt even. Sorry voor de mensen die echt, echt helemaal fan zijn van talentenjachten en talentenshow's. Maar ik denk persoonlijk dat je beter zo ontdekt kan worden. Ja. Omdat je langer meedraait dan Dan dat je ja. dat ze een talentenjacht meedoet. Dat denk ik ook. Want dat, nu heb dat je, dat je er eigenlijk al een hit gemaakt. Ja. En met zo'n ta zo talentenjacht moet je maar hopen dat het een hit wordt. Dat ook. En nou, je moet inderdaad maar hopen dat je... Hoe zeg je dat? Um, ja, dat je, dat, dat je inderdaad zo, zo lang mag blijven als, als, als, als gewenst. Uh, ja. Dus ja. Dus ja, maar alles wat uit haar strot komt. Dat is toch al prachtig. Ja, klopt. Nou. Weet je wat het alleen wel is? En dat, dat moet ik wel altijd zeggen. Is, ik vind dat die, we hebben heel veel... We hebben echt een heel scala aan geweldige zangers en zangeressen... hier in, in Nederland. Absoluut. Ja. Um, ik denk alleen dat ja. Nederland te klein is om echt echt een super. Dat denk ik te ook. Echt... Dat zag je ook met Glennis Grace uh, in uh, in Amerika. Ja, en plus we moeten nog steeds opboksen tegen de gevestigde orde die ja die toch al heel erg lang draaien. Dus ja, maar ja. Hey, dat doe je voor de rest niks aan, maar dat maakt niet uit. Uh, ze mag er zeker wezen. Dus uh, 11 augustus. heb je nog geen kaarten uh, voor Pink? Uh, ga dat nu zeker doen, want dan staat uh, uh, onze Nederlandse Davina Michelle staat dan in het. Voorprogramma. Hey, wij gaan in de tussentijd gaan we lekker door, want om half negen is het alweer zover. Dan gaan we natuurlijk met uh, onze huis, keuken, tuin en studio, Wapper... gaan we, uh, ja, de Euro Breakdown gaan we presenteren. Dan gaan we de nummer 20 tot en met 10 doornemen. En dan eens even kijken wie waar is gebleven. In de tussentijd heb ik ook nog Calvin Harris en Benny Blanco voor je klaarstaan. I found you. I, say what I'm feeling, if I don't know how to move. I say what I believe in. If I only believe in you I travel many roads And I know one road to choose Now my world is never changing There's anything I can do Cause I found you I found you Cause I found you I found you Cause I found you We're uh -huh. keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. When we're Keep it on, keep on, go till we can't go no more. We're gonna Paul, je hoort natuurlijk het Blue, Jack en Jack. En het moment is bijna daar. Het moment is bijna daar. We gaan zo eens even laten jullie weten wie waar is gebleven in de Euro Breakdown. Waar staat iedereen nou? Want het is natuurlijk best wel een grillige lijst. Er gebeurt natuurlijk een boel in. Het lijkt net, uh, ja, de rest van Medialand. Er gebeurt ook zoveel in. Hè? Ja, ja, ja. Toch? Ja, zeker. Niet dan. Ja, in de tussentijd hij staat hij volgens mij al te trappelen. De man schuift nu aan tafel. Schuif, je weet ik ben kapabel. Hm, vertel echt geen fabel. Hm, nog zoeter dan de waffel. En gezonder dan falafel. En hey, jullie shit is zo verslavend. En ik blijf in de house vanavond. Yes! Yes, jongens, het is weer zover. Het is half negen. En dat betekent dat wij gaan terugtellen van nummer 20 naar 10. En dan kunnen we maar beter gaan beginnen. Want Like I Love You van Lost Frequencies en The Neighbors... vind je op plek 20 deze week. Moest het vorige week nog doen met plek 23. Dus drie plaatsen gestegen. Armin van Buren met die beukplaat. Bla, bla, bla, bla. Staat vorige week op plek 16. En heeft nu een plek 19 voor zichzelf deze week veroverd. Benny Blanco, Calvin Harris. Vorige week nog plek 13. Nu plek 18. En de Prince Karma stond vorige week op plek 21. Staat nu op plek 17. Rise van Jonas Blue, Jack and Jack. Stond vorige week, stonden ze op plek 15. En hebben op het hoogst genoteerd in deze lijst. Hebben ze op 3 gestaan. Staat nu op plek 16. En op plek 15 hebben we Lost in Japan. Shawn Mendes en Z stond vorige week op plek 17. Dus toch weer twee plaatjes gestegen. vier plaatsen gezakt is Losing It van Fisher Stond vorige week nog op plek 10. Moet het nu doen met plek 14. En Goodbye Jason Derulo, David Guetta en Nicki Minaj. Vorige week plek 12. Nu één plaatsje gezakt naar plek 13. Praise You, Purple Disco Machine, de remix van Fatboy Slim. Vind je vorige week nog op plek 11, nu op plek 12. En Speechless van Robin Schultz is weer een paar plaatsen gestegen. Van plek 14 naar plek 11. En dan hebben we op plek 10 Silk City, Dua Lipa... Met Electricity hebben we daar staan. Uh, waar die vorige week nog op plek 9 stond, staat hij nu op plek 10. Gaan we nu natuurlijk ook naar luisteren. We komen na de klok van 5 uh, nou, over half. Komen we nog even bij jullie, even buurten. Want dan gaan we gaan eens even kijken wat er allemaal in Sterrenland nog meer gebeurd is. Naast natuurlijk het vertrek van Ned Wenevers en de aankomst van Domin verschuren. Toch? Domin ja, verschuren. Domin Ja, ja. Hartstikke ah, goed. Hé, hey, nogmaals. Electricity van Dua Lipa en Silk City. Into you. Baby They... Ja, Duolipa Silk City Electricity. Nummer 10 natuurlijk van de Euro Breakdown. Hoorde je net uh, voorbij komen. En uh, we hebben uh, natuurlijk weer even wat, uh, wat lekkers voor jullie erbij gepakt. Want um, Fresh chris Cross Amsterdam in het Nederlands. En uh, ja, ik ben uh, toch wel benieuwd. Uh, of uh, Heb jij, heb jij een, uh, een, een promootje voor ons? Ik heb hier uh, 30 seconden voor je. Laat jij eens even 30 seconden horen daarvan. Uh, Hij ja? is van mij. Hij is van wel mij. Oké, okay, kom. Zet ie. hem aan. Yes. Kom maar. Dat was hem dan. Ja, dat, dat was, was hem. <laughs> hey, dat is, uh, Hij is voor mij van uh, Crisscross Cross Amsterdam, Maan en Tabitha. Um, en na de straightforward hits, dus uh, ja, onder Sex en Whenever... gingen de mannen van Crisscross Cross Amsterdam al naar een andere taal door... met Ellie Broek uh, met het Spaanstalige nummer Vamanos. En nu blenden ze hun beats en een Nederlandstalige Urban Track... met een vleugje Latin. Uh, Hij is voor mij is dus uh, ja, beslist een van de meest verrassende tracks... denk ik wel, van dit jaar. Ik had eigenlijk niet verwacht... dat. Uh, Chris Amsterdam vind ik eigenlijk sowieso wat... als een Engelstalig artiest eigenlijk ja. toch wel naar het Nederlands toe gaat. Dat ik vind het wel het apart. Apart. Ja, ik apart. Uh, Hetzelfde als met Anouk. Anouk doet het ook. Die is ook naar het Nederlands, naar Nederlands toe gegaan. Ja, wat ik niet echt een goede stap van vind. Ja, ja, ja, ja daar valt wat voor te zeggen. Het Ze klinkt wel heel anders in het Nederlands. Uh, ja, de, het en dat maakt het dus verschrikkelijk. Ja, ja. Of is, het, is, ja. het, is het, het, dan, heb, het? hebt niks. Is het dan automatisch verschrikkelijk? Ja, ja nee, doel. het is niet automatisch. Oh, het is ja. niet automatisch. Hij slaapt met zijn hand op tafel, <laughs> jongen, hij maakt een statement. Ja. Nee, het is niet speciaal meteen verschrikkelijk, maar. Ja, ja. Maar het, het, het, met haar. Nee, ik vind het niet klinken. Ja, ja, ja, ja. Maar dat ja. is mijn mening, hè. Uh, misschien kijk ik nu allemaal haatmailtjes en alles. Ik denk het wel, ja. ja. Als de mailbox van die Europe Week dan vol zit, die we nog niet hebben. Maar dat... Uh, ja. <laughs> ja. Dan is het klaar. Dan heb ik het uh, ja, gedaan. Ja, nou, sorry ja. mensen, maar, maar uh, ik vind dat... Ja, ik heb even ook wel eens een mening hoor. Even wat anders, ander, ander nieuws. Spotify heeft een schikking met de muziekuitgever Wixom Music. Spotify heeft met Wixom Music een schikking getroffen. De muziekuitgever claimde dat Spotify 10.000 nummers onrechtmatig heeft verspreid. De schikking werd door beide bedrijven bekendgemaakt in een statement... schrijft onder meer Variety donderdag. Het is niet duidelijk wat Spotify uiteindelijk heeft betaald. Wixom Music klaagde Spotify aan voor een bedrag van 1,6 miljard dollar. Snel terug. Aangerekend naar de euro's is dat 1,4 miljard dollar. Eh, euro, sorry. Uh, maar volgens een bron van variety van het schikkingsbedrag uh, valt het helaas een stuk lager uit natuurlijk voor Wixom. Maar de bedrijven zeggen dat de schikking een onderdeel is van een uh, zakelijke samenwerking tussen de partijen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Uh, de rechtszaak werd in uh, december 2017 aangespannen door Wixom Music. Uh, de uitgever die belangrijk uh, van onder andere, uh, in ieder geval de belangen behartigd, uh, van onder andere Tom Petty. Uh, dat is uh, de frontman van de Black Keys. Uh, Dan uh, den uh, Auerbach en Neil Young. Uh, uh, ja, en uh, volgens de muziekuitgever uh, gebruikte. Spotify 10.000 nummers op zijn dienst zonder daarvoor licentiekosten en compensatie te betalen. Eh, Wixen zei dat Spotify vaak niet met de juiste licentie afsluit voor remixes en covers. En in de aanklachten eh, schreef Wixen dat Spotify schaamteloos en opzettelijk de auteurswetrechtgeving in de VS schond. Dat is best wel nog een, uh, een pittig iets. Ja. ja, nou weet ik dat Spotify al genoeg, genoeg verdienen natuurlijk. Laten we het zo zeggen, ik denk dat ze... Alleen al van de mensen die natuurlijk een Spotify Premium hebben... wat eigenlijk niets meer is dan gewoon een tientje... en dan kun je gewoon luisteren wat je wil. Ja, per maand. Ja, ik, ik dat denk... Het is niet echt, uh, Wow, Het is niet veel. Nou nee, ja, nou die 1,4 miljard, ik vind het wel nog een aardig bedrag. Uh, uh, die 1,4 miljard, ja, ja uh, dat vind ik veel. Sowieso. Maar dat tientje niet. Nee, <laughs> ja, ja, nee dat tientje, nee, de tientje <laughs> niet. Ik moet zeggen dat ik vind ons steeds het best, best, best besteden tientje eigenlijk gewoon van, van de hele maand... met ja. Netflix samen. Dat denk ik wel, ja. Want het is echt... Absoluut. Het is gewoon top... Maar die, uh, ja. Nou ja, ik denk dat ze het makkelijk kunnen be betalen. Nou, 1,4 miljard is veel hoor. Maar hoe lang bestaan ze al? Uh, en hoe, Hoeveel leden hebben ze? Uh, nou, Spotify zal miljoenen leden hebben. Ja, en als ze allemaal een tientje geven. En dan. natuurlijk ook miljoenen artiesten die erop staan. Ja. Nou, het als miljoenen artiesten, dat is misschien te overdreven. Maar nou ja, duizenden artiesten. Ik denk dat we dat beter zo kunnen zeggen. Ja. Want er zijn miljoenen artiesten. Maar ja, ze komen niet allemaal op Spotify. Nee, nee, nee. Maar ik bedoel. Dus, uh, weet je, als ze allemaal een tientje geven? Miljoenen, wat jij zegt. Nummer. Ja, nou ja, plus dat, uh, ik, ik weet niet, of, ik weet niet, ik weet niet eens of artiesten daarvoor betalen, voor Spotify. Ik denk dat wel. ze er ja, wel, ja, ja, wel wat voor moeten da, betalen. Daar moeten ze wel voor betalen, dat weet ik ja. wel zeker eigenlijk. Anders kunnen ze gratis hun muziek uh, uh, geven en uh, promoten. Gratis ja. promoten mag nooit. Ja, nee, nee absoluut niet, absoluut, tuurlijk. Dus, nee, nee, nee, dus niet. artiesten betalen voor, sowieso voor hun nummers. Ja, dat, dat, dat denk ik ook wel. Kijk, en hun krijgen dan weer betaald uh, per aantal streams. Ik heb wel begrepen dat, uh, dat dat schijnt zo te zijn dat Spotify wel 30% opstrijkt. En dat daar ook hun verdienmodel daarnaast nog ligt. Um, want als ik ga kijken hoeveel muziek ik afspeel, dat kunnen ze nooit allemaal met dat tientje betalen wat ik in de maand betaal. Nee, je kan er geen singeltjes van halen. Nee. Nou, ik, ik denk een paar. Ik denk dat een single misschien uh, euro kost. Ja, nou, of twee, dan weet je. Nou, wat draai jij nou weg op een avond? Veel. ja niet veel, veel. Geen uh, vijf singeltjes wat je met een tientje kan doen. Nee, absoluut. absoluut. Nee. nee Dat is zeker waar. Dus het kost, kost een boel geld. Uh, dan in andere nieuws. Uh, rapper Juice uh, WRLD uh, vergezelt uh, Nicki Minaj op een uh, concerttour. Uh, Nicki Minaj die op uh, 25 maart 2019 een show in de Amsterdamse Ziggo Dome geeft... wordt daarbij uh, vergezeld door rapper Juice WRLD. Hij vervangt uh, future die aanvankelijk te zien zou zijn... tijdens de tour van de Amerikaanse rapper en zangeres. En uh, Juice WRLD beleefde dit jaar zijn uh, doorbraak met zijn platina-album... Goodbye and Good Riddance... Uh, Wegens het succes van dit album is uh, besloten om hem ook te betrekken bij de show van Minaj. Uh, zij scoort natuurlijk onder andere hits met uh, Starships, Superboss en uh, Feeling Myself uh, heeft ze samen met Beyoncé opgenomen. En de kaartverkoop, mocht u het nog niet weten, is al uh, reeds gestart. Dus wil je daarbij zijn, 25 maart 2019 in de Amsterdamse Ziggo Dome, ja, ga dan uh, je kaart halen. Want uh, het duurt niet lang meer, uh, nog uh, drie, drieënhalve maanden ongeveer denk ik. Nou, het ja. duurt niet lang. Nee, nou, dat duurt <laughs> zeker niet lang. Nee, dus dat, dat, dat en uh, nog veel meer uh, nieuws hebben we natuurlijk uh, net weer afgeholpen. We gaan zo even kijken. Ik, uh, qua nieuws, ja, ik weet het niet. Hebben we denk je nog wat? Nee. Hebben we nog wat te vertellen? Ik heb nu nog niet? Uh, nee, misschien vertellen? Gaan we dat muziekarchief nog even induiken of zo? Ja, we gaan even kijken. Gaan we nog even, wat, even wat, wat, wat raars doen? Wat raars? Een raar maar waar. Ja, het zou leuk zijn als we dat konden doen. Ja, ik kan ja, jou die vragen allemaal wel stellen. Kan ik kan je heel hard uitlachen. Is het fout? Nee, het is geen competitie. Je hebt geen competitie. Nee, maar dat doe jij ook mee. Dan win jij. Ja, zeker. zeker. <lacht> ik lees de vragen en de antwoorden voor. Ja, is goed. <lacht> dus ja, we gaan verder naar Chesto, Een doodgeverfde, doodgeverfde liefhebber van natuurlijk ook de muziek. En ja, ik kan er wel veel over zeggen. Maar we gaan lekker grapevine met Chesto. I've been Valito Ora vind ik het niet moeilijk om van te houden, hoor. kan ik je vertellen. Echt niet. Nee, hè? Mooie vrouw. Tuurlijk hou ja, ik ervan. Prachtig, Hartstikke goed. Hé, hey, we hebben toch nog even een klein dingetje voor jullie. Want we hebben natuurlijk straks een onthulling van de nummer 1. Maar uh, er zijn wel meer dingen die vandaag op nummer 1 staan. Um, en dat zijn een aantal platen die dus hebben daar, daar hebben we gestaan. Uh, laten we aftrappen met uh, 1973. Toen stond Het is weer voorbij, die mooie zomer. Van Gerard Cox. Die heeft dus twee weken op nummer 1 gestaan hier in Nederland. En uh, ja... 1997 is voor jou, vriend. Patty, uh, take the stage away. Yes, yes, yes. Het is Weekend met Earth and Fire van Vertigo. En twee weken op nummer 1. Hartstikke goed, ja. 1984 uh, heeft uh, When the Rain Begins to Fall op uh, nummer 1 gestaan... van Jermaine Jackson en Pia Zadora Arista. En die heeft vier weken op nummer 1 gestaan. Yes. En uh, Ice Ice Baby op jouw verjaardag, zeg maar. Vanille Ice, SPK... Okay. Eén week op nummer één. Ja, 1990 <laughs> jongen. Het begin van de 90's. Dat is mijn geboortejaar. Op 2001 hadden we L'amour de jour van Gigi Acostino uh, met Noisemaker. Die heeft twee weken op nummer één gestaan. Leuk feitje natuurlijk is dat Gigi Acostino nog steeds hier in de top 40 staat. Maar dan met Dynora in my mind. Het blijft maar gaan hè met Gigi. Ja, ah, blijft maar gaan. En we gaan uh, verder. Yes, yes. Een wereld, of één wereld, van Jeroen van der Boom... Oh. En twee weken op nummer één. Jeetje, Mina. Ja, en daarna hebben we 2012, hebben we Lettergo van The Passenger... Uh, van het album Ambassy of, of Music. En die heeft twee weken op nummer één, heeft hij gestaan. Kijk, extra nieuwtjes. Ja. ja. Misschien is dit wel leuk. Misschien is dit wel leuk, inderdaad. Om te blijven doen. Is dit een rubriek? Ja. En Zou we dit hebben, kunnen? Hebben we eindelijk iets weer? Hebben we weer we, wat? Weer wat nieuws. <laughs> het gebeurt gewoon hier, Ro. Oh. Jeetje, Mina. Geen en de, ik ken de. het gewoon allemaal uitspreken. Ja. Het, begint, het gaat goed. He, he, he. Het gaat goed. Er valt wat voor he, te zeggen. Maar he, he. He. Ja, het, het begint steeds beter te worden. Ja jongen. We weten van, <laughs> deze, we weten van deze analfabeet. Weten we, nog wel, weten we nog wel een spreker te maken. Uh, ja, misschien. Jongens, dan is het tijd om eens te kijken. Wat er op nummer 1 staat in de Your Breakdown. Ja, dat moment, dat moment is er nu. We gaan kijken wie er op nummer 1 staat in de Euro Breakdown. Te beginnen bij de nummer 10. Silk City, Duo Lipa, Electricity staat deze week op plek 10. Stond vorige week nog op plek 9. En Hanging Tree van Michael Bibi staat op plek 9 deze week. Stond vorige week op plek 24... 15 plaatsen gestegen dus. En Loud Luxury van Brando Body staat op plek 8 deze week. Stond vorige week op plek 4. <laughs> Ik heb er zo'n last van. Oh, dat is echt, vorige week ook al. Ja, en plek 7 hebben we Chesto Grapevine. Stond vorige week ook op plek 7. Happy Now van Kaigo. Vorige week op plek 8. Nu plek 6 in deze top 40. En Let You Love Me Rita Ora. Plek 4. Stond vorige week op plek, in ieder geval, vorige week op plek 5. En op plekje 3 hebben we Promises. Calvin Harris en Sam Smith. Stond vorige week op plek die staat hij nu ook. En In My Mind, Dinoro Gigi Agostino staat op twee natuurlijk. Yeah, en dat staat hij nu nog steeds. Nog steeds. Hartstikke goed. Ja. Op nummer 1 hebben we nog steeds Marshmallow en Bastion. Niet weg te denken gewoon van de nummer 1. Voorlopig. Ja, voorlopig wel, ja. Want uh, hij, uh, heeft, uh, hij staat nu al 18 weken in de lijst. Ja. En uh, daarvan staat hij al denk ik minimaal uh, wel een maatje op nummer 1. Uh. Ja, ik denk dat. De vierde keer, vijf keer. Ja. Nou, vijfde keer is nu, denk ik. Ja, dat, dat denk ik ook wel, ja. Dat ja, weet ik, ja, weet ik ja. haast wel zeker. Uh, Minimaal. Maar ja. nou, oké, okay. nou, prima. Voor mij ja. mag je nog wel even blijven staan, hoor. Dat is een lekker nummer. Ja, nee, zeker. zeker. Nee, het is een lekkere plaat. Het gaat lekker door. Dus uh, dat, dat, dat, dat telt lekker. Ja, zeker. Wij gaan uh, straks uh, alweer, uh, alweer afsluiten. Want ja, uh, joh, het, gaat uh, het Het is alweer zover. En dat het, uh, betekent dat wij nog, uh, denk ik, een, een kleine, hoe zeg je dat? Uh, uh, ja, een kleine minuut nog. Nee, niet eens meer 40 seconden. 40 seconden. 40 seconden, 40 seconden dan, en dan gooi is het, het gewoon, gewoon hele, uit. Is het gewoon weer weg? Dan is het gewoon weer weg, weet je. En, en dan, dan we moeten we weer een hele week. week een hele week wakker. Ja, ja, tot de laatste aflevering oh, je, van dit jaar. Hè? En wat gaan we dan doen, hè? En ik vind het wel lekker ja. dat het nu de 29. Het lekkerste zou nog zijn om het op oudjaarsavond te hebben. Vind ik dan, maar dan zou ik, zou ik wat eerder willen draaien. Ja. Ja. Een 24 uur uitzending of zo. Oh, dat zou toch lekker zijn. Oh. <laughs> Gewoon maar. Misschien met de toekomst. Misschien met de toekomst. Je weet het niet. Jeetje, mine, ja, wat gaat de toekomst ons brengen. Ja, dat, dat gaan we, we meemaken. Ja, volgende week hoop ik dat, uh, dat we natuurlijk ook uh, Patrick uh, weer mogen verwelkomen. Quinten en Vanity. Kijk eens aan. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. En Wij gaan uh, ja, lekker door, hè? Ja, zeker. Ga je nog nee. wat doen vanavond of niet? Vanavond? Uh, nee. Nee, nee. Ja, nee. nee, ik, weet nee het, ja. ik weet het eigenlijk nog niet. Ik laat het op zijn beloop. Ik uh, ga op een borrel drinken. Ik kijk wel even wat Schipstrand. Oké, okay, oké. Okay, nou, okay. Ik ben kinderlijk. Ik ga morgen wel even de, de, de centa-run doen. 1,3 kilometer ja. in een uur tijd. Alle kroegen langs. Dat zijn 1300 stappen, dames en heren. Daar heeft hij een uur de tijd voor. Als je dat niet haalt. <laughs> Dan weet ik het ook niet meer. Ja, joh, ik ken het 12 ook. Ah, prima. Jongens, wij gaan lekker door naar de nummer 1 weer van deze week: Marshmallow en Bastille met Happier. Lately, I've been, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes. And we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument. Every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends Then only for a minute I want to change my mind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 your spirits, I want to see you smile.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 BFM, dan stuur allemaal fijne dagen en...